Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Ho, ho. De kop met het NOS Journaal. In Den Bosch zijn twee mannen zwaar gewond geraakt bij een vuurwerkincident. Het ongeluk gebeurde rond 11 uur gisteravond op een trapveldje. De twee zouden daarbij het afsteken van vuurwerk gewond zijn geraakt in het gezicht. Er is onder meer een trauma-helikopter opgeroepen... en uiteindelijk zijn de slachtoffers per ambulance naar het oogziekenhuis in Rotterdam gebracht. Op Eindhoven Airport mogen vanaf oktober volgend jaar geen vliegtuigen meer landen na 11 uur s avonds. Het kabinet wilde de late landingen eigenlijk al vanaf de zomer schrappen. Maar luchtvaartmaatschappijen hebben volgens staatssecretaris Visser meer tijd nodig om hun schema's aan te passen. De maatregel moet de geluidsoverlast voor omwonenden beperken. Tot oktober mogen er dagelijks nog vier vluchten landen na 11 uur. Staatssecretaris Keizer gaat onderzoeken of de aanschaf van elektrische bussen uit China goed is verlopen. Aanleiding is een klacht van het Nederlandse bedrijf VDL. Dat legde het bij twee grote orders af tegen de Chinese bussen. Het bedrijf zegt dat er sprake is van oneerlijke concurrentie... en dat op die manier werken kennis naar het buitenland verdwijnen. Het gaat om ruim 400 bussen voor de vervoerders Keoli en Connection... die gaan rijden in onder meer Overijssel en Noord-Holland. Een trekkerbestuurder van 17 uit Groningen wordt niet vervolgd voor het hinderen van een ambulance tijdens de boerenprotesten van vorige week. De ambulancebroeder doet geen aangifte en voor de politie is de zaak daarmee klaar. De jongen versperde op de snelweg met zijn trekker de doorgang toen een ambulance met zwaailicht aankwam en die moest hard remmen om de aanrijding te voorkomen. De trekkerbestuurder zei tegen de politie dat hij de ambulance niet expres hinderde. Het weer in de loop van de nacht regen in het zuidwesten. en Het koelt af tot een graad of vijf. Overdag is het bewolkt en regenachtig. En dan wordt het maximaal tien graden. Op de eerste kerstdag wat regen, maar ook wat zon. Tweede kerstdag is het ook lang droog. En het blijft zacht bij een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. GFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met GFM. Met men nu de nacht. All right.